Van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de kust van Venezuela opnieuw een olietanker tegengehouden, melden Amerikaanse media. De actie was in internationale wateren en werd uitgevoerd door de Amerikaanse kustwacht. Het is niet duidelijk wat er nu met de tanker gaat gebeuren. Het is de tweede keer in tien dagen tijd dat de VS bij de Venezolaanse kust een olietanker onderschept. De spanning tussen de landen loopt al maanden op. De VS brengt Venezolaanse boten tot zinken die druk zouden vervoeren. Daarbij zijn al tientallen opvarenden omgekomen. In de Duitse stad Maagdenburg zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de kerstmarkt vandaag een jaar geleden. Een man reed toen in op bezoekers, zes mensen kwamen om het leven en 300 mensen raakten gewond. Bondskanselier Merz beloofde op de herdenkingsbijeenkomst dat nabestaanden en slachtoffers kunnen blijven rekenen op hulp van de Duitse overheid. De 51-jarige verdachte zit sinds het begin van zijn proces in hongerstaking. Vanwege zijn slechte medische situatie... besloot de rechter onlangs dat hij voorlopig niet kan terechtstaan. Familie en vrijwilligers zoeken in Katwijk en omgeving... al bijna een week naar een vermiste man van 33. Vandaag werd met speurhonden gezocht in de duinen tussen Katwijk en Scheveningen. De man werd zondagavond voor het laatst gezien in zijn woonplaats Katwijk... Zijn familie zegt geen verklaring voor zijn verdwijning te hebben. De man die het presidentieel servies in Frankrijk beheerde... is opgepakt voor diefstal en heling. Hij zou voor duizenden euro's aan kopjes, schotels, borden... en champagneglazen hebben gestolen. Een deel van het servies verkocht hij via Vinted. Ook twee handlangers zijn aangehouden. Het servies wordt door de Franse president gebruikt bij staatsdiners.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 Of the hottest dance music radio, you're listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFMS Nightwalk Main Stage. Mijn naam is Mario Zandvert en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance, RB, een beetje pop tussendoor. Laatste show, nieuws, de party op de het is natuurlijk de 10 boven beste plaats voor het dansen. Straks het tweede uurtje, Dizzy met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaskelli. En trouwens, het is uh, het laatste weekend voor kerst. Hè? Ja, helaas valt kerst dit jaar niet in het weekend. Nou ja, sommige mensen zeggen fantastisch, want dan hebben we een extra lang weekend. Maar ja, sommige mensen hebben gewoon vakantie. Ja, ik niet hoor. Ik moet gewoon werken. In ieder geval zaterdagavond. Klein beetje kerst op de radio. Want we moeten toch een beetje bij de tijd blijven. Zien we hem zo van de opening Horen we een white labeltje Zandvoort. ZFM Zandvoort. Ja, een openingsplaatje wat uh, opgestuurd is. En ja, dat draait dan ook eventjes. Zien we hem zo Walk Walkmane steeds? Het is tijd voor. Uh... DJ Mauser, hebben we weer eentje hoor. Christmas on ZFM. Door het hier, we zijn bij je tot aan middernacht. Jouw warming up voor jouw stapavond. crystal clear, bringing the music that we all hold dear, old but young, it's the rhythm of time, horrors and void, it still shines, turn up the volume, feel the breeze, the sound of CFM, it's all we need, is so bright, oh. telling the stories through the day and night, I'm songs oh. from the past and hits of today, on CFM, we'll always stay, Brother, oh Old but young, it's the rhythm of time, Brother, oh. heart of Zanvo, it still shines, turn up the volume, feel the breeze, the sound of CFM, it's all in-house, tech house and more. Zandvoort, zaterdagavond, een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Die is even tijd voor een beetje shownieuws. Het lied Messi van uh, Lola Young... is dit jaar het meest gedraaid op de Nederlandse radio. Het nummer was ongeveer... Uh, 8500 keer te horen... op de landelijke en regionale zenders. Zo blijkt uit cijfers van radiomonitoren. Nou, Daar hebben wij ook aan deelgenomen. Want wij hebben hem ook regelmatig gedraaid. Alleen dan niet het origineel, maar dan altijd wel weer... een remixversie daarvan. Messi is afkomstig van, het young, uh, van Young's tweede album... This wasn't meant for you anyway, zoals het album heet. En het uh, nummer verscheen als uh, zesde single... en werd dankzij TikTok een heel groot succes. Het lied werd het meest gedraaid op Sky Radio, namelijk 1100 keer. Ook op Radio 538 en Cube Music kwam het uh, nummer uh, vaak voorbij... En Rose en Bruno Mars eindigden met APT op de tweede plaats... gevolgd door uh, Nate Smith met Fix What You Didn't Break. En volgens Radiomonitor staat voor het eerst sinds 2016... Uh, geen Nederlandse act in de Airplay top 10. Martin Garrix en Jack zijn met Told You Soap op de 14e plek. De eerste Nederlandse act dus. Dat valt weer een klein beetje tegen, dus uh, dat moet toch echt veranderen. En uh, de vijf nummers van de meeste plaatsen zijn gestegen in de top 2000... En die zijn allemaal van uh, de man die vrij is gesproken van uh, zedenmisdrijf. Het is uh, Marco Borsato. De 58-jarige zanger werd begin deze maand vrijgesproken. Van Ontug met de minderjarige wegens gebrek aan bewijs. En uh, de grootste stijger van Borsato, die halverwege de stemweek voor de top 2000 werd vrijgesproken, is het nummer ZIJ. Het lied stond vorig jaar op plek uh, 1566 en dit jaar op 116. Ook de waarheid, afscheid nemen, bestaat niet. Ik leef niet meer voor jou in de bestemming. We zijn in vergelijking met uh, 2024 gestegen. De waarheid uit 1996 is het hoogstgenoteerde nummer. Die staat op de 35ste plek. En uh, keer vrij zijn op plek uh, 1453 terug in de top 2000. Het nummer haalde in 2018 voor het laatste lijst. En nu is hij dan weer terug, heel toevallig. En Mariah Carey, die treedt op tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. Zo vond de organisatie aan. De zangeres staat op 6 februari 2026 op het podium van Stadion San Siro in het Italiaanse Milaan. Dus uh, ja, dat wordt leuk. Mariah Carey, ik hoop dat ze weer zangles heeft genomen. Want. Uh... Ja, de laatste parkeer dat ik er hoorde was het niet echt heel erg zuiver. Maar ja, ze doet het best. En All I Want For Christmas wordt natuurlijk weer helemaal grijs gedraaid. Dus die miljoenen kan ze weer in de portemonnee stoppen. zo voor het genoeg gelul. Het is tijd voor Aria. Groove Assassin. Zo moeilijke woorden zonder leesbril. Groove Assassin met I'm Here For This. Wordt hoort hier in de Nightwall Mainstage. I got a million bucks and I'm down to betcha, baby You got my devotion Cause your love falls out deeper than any ocean, baby I wanna talk about you And every single thing that you do Saturday at ZFM Zanfort ZFM The Nightwalk Main Stage Nightwalk Main Stage <cciones Laborator ilfiğim> night walk The Main Stage. <biography> The home of house music and awesome vibes. Van uh, Frits Wendink met Intentions, de Prince Palmer remix. En daarvoor horen we Mark tijd en Saliva Commando's met Don Dada, de Extended Mix. van Zandvoort, een hele korte party update. Brainwash vanavond, wekelijkse feestje in de Escape in Amsterdam. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, checken we de website escape.nl. Natuurlijk, de line-up is in handen voor onze eigen Zandvoortse Raimundo. Raymond Teunissen wel te verstaan, zoals wij hem kennen. En uh, vanavond heeft hij meegenomen. Frederik Abbas, die is jarig. En uh, Dekar, Sexy Mr. S is aanwezig en MC Janto zijn aanwezig. Vanavond dus wekelijks feestje Brainwash in the Escape in Amsterdam. En dan normaal gesproken heb ik ook altijd encore. Nou, vorige week ook niet, deze week ook niet, dus de maand december. Blijkbaar even geen encore in de Melkweg, maar ik heb wel een ander feestje voor je. In de thuishaven, op het thuishaventerrein, zo moet je het zo mooi zeggen... In Zandvoort is het uh, vandaag uh, Wavy Winter Festival. Het is weer op 1 uur begonnen. duurt tot 11 uur vanavond op het thuishaventerrein. Dat is natuurlijk naast de A5 in, uh, bij Sloterdijk daar. Hè. En uh, voor meer informatie wave, w, a, v, lange Eye events.com of gewoon even kijken op thuishaven.nl met Ben Sterling, Benny Rodriguez, Jamback, Jameson, Jula Jackson, Lockie, Luke Dean, Omar en Ruli. Die zijn allemaal van de partijen uh, en wil je meer feestjes uh, bekijken of uh, zeggen wat, wat is er nog meer te doen? Check eventjes uh, djguide.nl, daar vind je al die informatie. En dan gaan wij terug naar de muziek. Vandaag zie ik je aan je radio -kluis. Zaterdagavond, het laatste weekend voor kerst. Het is Anthony Hart met So Deep. Hey. That's real Someone to love ZFM's Nightwalk ZFM DJ Tennis en Eliza Rose met Playa Paradiso in de Paul Wulford remix. En daarvoor horen we Woo en Junior Sanchez en Laura Davey met Someone. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. We plaatsen er erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de indoor festivals. Deze week op 10 Supernova met Velvet Avenue. Op 9 Jacob met And Back. Op 8 Cassim met Over You. Op 7... Ethan Walsh met Look Good. Op 6 Nazo en Avo met Disco Ball. Op 6, nee wat zeg ik, op 5 Jonas Blue en Malleaf met Edge of Desire. Op 4 Prospa en Cosmo Kid met X-nummer 1 plaatje. Love Songs. Op 3 Emmanuel Sati met Give It All. Op 2 Chopper uit de UK met Come Inside. Daar moet ik altijd andere dingen bij denken. Deze week op 1. Nog steeds op 1. Vorige week kwam die nieuwe binnen op 1. Smokey Bobbin, B. en uh, Guy Burns en James Paul met Temptation. Nou, die hebben we vorige week gedraaid. Ik heb andere muziek voor je. Muziek van aangeboden. Marco Klein met Devil. I stop the devil!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 Nightwalk Main Stage. Every Saturday at ZFM Zanford. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Yeah! Mr. Worldwide, baby! Merry Christmas! Love Yo, snow rain, we bring the heat. Holiday groove, you can't defeat. Raise your hands, feel the roar. It's Christmas on the dance floor. op de radio, een kerstplaat, ja, ze had niks te doen, Jay Loof, terwijl Jennifer Lopez is samen met uh, Pitbull de studio ingedoken gedoken, en daar kwam deze plaat uit, Christmas on the Dance Floor, er is natuurlijk een speciale Holiday Remix 2025 van gemaakt, dat is eigenlijk een oud nummer, maar opnieuw uitgebracht, en daarvoor horen we Calvin Harris en D.O.D. met Sweet and Nothing, en dat is ook een oude klassieke van Calvin Harris. DOD, maar dit keer in een nieuw jasje. Sweet Nothing 2025. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk we ook steeds niet getreurd. Zometeen het nieuws MD. Als je erop zit te wachten, dan is het tijd voor DJ Mauso met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaskelli. Nu nog even muziek. DJ Mauso met Move the Groove. Ik zeg tot zometeen na de break. Yeah!